Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Gas en stroom worden nog veel duurder. Per 1 juli gaat Essente nog verder verhogen... voor mensen die een variabel contract hebben. Dat wil zeggen dat de prijs niet vaststaat. De rekening kan tot 90 euro per maand hoger worden. Student Maike woont in een slecht geïsoleerd huurhuis... en betaalt nu al 390 euro per maand voor energie. We hebben beide wel een bijbaantje... Maar dat is niet voldoende om uh, alles van te betalen. Dus het meeste komt bij Duo vandaan. En dat gaan we laten wel merken in de studieschuld. Waarschijnlijk komen veel mensen in geldnood, want de prijzen zijn al vaker flink gestegen. Andere grote stroombedrijven hebben nog niet gezegd hoeveel ze extra gaan vragen vanaf juli. Het doden van een PostNL-bezorger afgelopen maart in Hoogvliet in de buurt van Rotterdam gebeurde uit zelfverdediging. Dat zei de verdachte vandaag in de rechtbank. Hij zou ruzie hebben gekregen met de postbezorger vanwege een probleem met een pakketje. Dat liep uit op een gevecht. De bezorger werd hierbij zo hard geslagen en geschopt dat hij met zijn hoofd op de stoep viel. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Goed nieuws is er voor deze Formule 1 coureur. Het is Perez in the Principality. He wins the Monaco Grand Prix. Ja, Formule 1-coureur Sergio Perez won afgelopen zondag in Monaco... zijn eerste Grand Prix van dit seizoen. En nu is ook bekend geworden dat hij langer bij Team Red Bull blijft. Zijn contract is voor twee jaar verlengd. Hij blijft sowieso tot en met 2024 dus de teamgenoot van Max Verstappen. Oranje speelt vrijdag de eerste van vier wedstrijden in de Nations League. En dat doen ze zonder vaste kracht Wijnaldum. Bondscoach Louis van Gaal heeft hem niet geselecteerd... omdat hij volgens hem niet levert in Oranje. Maar dat is geen populaire wedstrijd. Mening. Memphis Depay, die wel bij de selectie zit, vindt er het zijn ervan. Ik zou hem oproepen als ik bondscoach was. En, uh, dat, ben ik, uh, dat ben ik niet. Maar uh, ja, ik vind dat hij al uh, hier over de afgelopen jaren veel op laten zien... En uh, dat hij gewoon erbij hoort. Nederlands elftal speelt vrijdag tegen België. Daarna twee keer tegen Wales en een wedstrijd tegen Polen. Het weer, er zijn buien op sommige plekken met windstoten en onweer. Morgen vooral in het midden en noorden veel nattigheid. Dan wordt het 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland staan ruim 10 files. De meeste files hebben niet meer dan 5 minuten vertraging. De meeste vertraging is er op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelofarendsveen een half uur op onthoud. Op de N9 Alkmaar richting Den Helder tussen Schorrel en Petten is de rijbaan dicht door een ongeluk. De omleidingsroute is U82. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Sint Maartensee en Schorrel 10 minuten op onthoudt door een ongeluk. Ook daar is de rijbaan dicht. De omleidingsroute is U81.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 A Give me a cool corona. Don't you feel like Elvis? Don't you look like Elvis? Don't you dance like Elvis? I said, stop. What do you mean Give like me Elvis? a cool corona. Oh, oh, like oh you know, you know, shut up. I can't take this anymore. Listen to her. Oh, she's like a nightmare. Listen up. The only reason I'm together with you is because of your dad. Can't you understand that? Eindelijk alleen, het heeft al veel te lang geduurd en enkel hier voel ik me zeven vallen tranen op het stuur. De regendruppels op mijn ramen tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen. Ik heb een veel te hoge muur. En hij wordt telkens weer gebroken. Ben niet eens meer overstuurd. Ik heb nu dagenlang niets meer teruggehoord. Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze polo. En naar buiten beweegt alles nu in slow mo. Mensen zien me.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 Through the air, I'm picking up.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 with you, holding hands with your heart to see you. De hoofdpunten van het NOS-journaal. Energiebedrijf Essent verhoogt de variabele tarieven met 25 tot 30 procent. Mensen met zo'n contract bij Essent gaan ongeveer 50 euro per maand meer betalen. De verhoging komt bovenop de eerdere prijsverhoging van gemiddeld 20 euro per maand. Omroep EO krijgt een boete van ruim 164.000 euro voor het overtreden van de mediawet. In het tv-programma De Boomhut Battle werden boomhutten op vakantieparken gebouwd. Die zijn daarna verhuurd en dat mag niet, zegt de toezichthouder. Een lichaam dat negen jaar geleden werd gevonden in het IJ in Amsterdam... blijkt van een vermogende Russische man. Zijn identiteit kon worden vastgesteld nadat familie van hem DNA had afgestaan. Het weer: buien met daarbij kans op hagel, onweer en windstoten.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 Gevonden, dan stoort ze mijn hart vonden met al liefst uit Londen van de wereld weet ik niets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 Heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met allerliefst uitlanden. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM zal volgen. Zelfs al 106.9 FM.